Overbrandsen met het NOS-journaal. Een meerderheid van het Griekse parlement heeft vertrouwen... in de nieuwe linkse regering van premier Tsipras... Tijdens een stemming afgelopen avond stelden 162 parlementariërs vertrouwen te hebben in de regering. De uitkomst van de stemming was geen verrassing. 162 parlementariërs in het Griekse parlement zijn van de coalitie van het linkse Syriza en de rechtse onafhankelijke Grieken. Pas echt spannend wordt het voor Griekenland tijdens de verdere onderhandelingen over het Griekse schuldenplan. Aankomende avond praat de Eurogroep over Griekenland. De politie in het Australische Sydney heeft twee mensen opgepakt die een aanslag wilden plegen. Ze zouden van plan zijn geweest iemand met messen aan te vallen. Bij hun arrestatie werden onder meer een zelfgemaakte IS-vlag en een video gevonden. Op die video vertelt een man over het plegen van een aanslag. De verdachten worden aangeklaagd voor het voorbereiden van een terroristische daad. Ze moeten later vandaag voor de rechter verschijnen. Het aantal Nederlanders met meer dan één baan is de afgelopen decennia sterk gegroeid. In 1986 had 3% meerdere banen. In 2012 was dat 8%. Een derde van hen werkt meer dan 40 uur per week. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen combineren hun werk ook steeds vaker met een studie- of mantelzorg. Vier op de tien werkenden volgt een opleiding of cursus. In het SCP-rapport staat verder dat mensen boven de 45 die hun baan verliezen, moeilijker weer aan werk komen. De Amerikaanse talkshow-host John Stewart... stopt als presentator van The Daily Show. Stewart is later dit jaar voor het laatst te zien... in het satirische nieuwsprogramma op Comedy Central. Met Stewart als presentator is het programma... de afgelopen 16 jaar steeds invloedrijker geworden. Amerikaanse media en politici worden regelmatig op de hak genomen... Het weer overwegend bewolkt op de meeste plaatsen droog. Ook aankomende dag droog, met vooral in het zuidoosten zon. Het wordt dan zo'n 6 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandwoord heeft het al 25 jaar en jij beleeft, het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Nu de nacht.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 Yeah. Never in your wildest dreams Did you ever get this clear Never in your wildest dreams oh. Never in your wildest dreams Did you ever get this easy Never in your arrived at the place where they open the heart. in your wildest Internet V. Ziv to the chase, your pretty face, search out of space, Leaving no trace. to you do to get a drink of soda pop around here. Dit is ZFM 25 jaar. ZFM in Zandvoort en jij bent erbij.